Uur. Gert Kluut met het NOS Journaal. Mensen in sociale huurwoningen hebben steeds vaker te maken met overlast... blijkt het onderzoek van koepelorganisatie Edes. Het gaat vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast... door mensen met psychische problemen. Door uitkleding van de zorg wonen die mensen langer zelfstandig... zonder goede begeleiding. De problemen komen daardoor op het bord van woningcorporaties... die zien ook een toename van agressie tegen medewerkers... Partijen in de Tweede Kamer twijfelen aan het effect van de aanschaf van aandelen Air France-KLM. In februari kocht de staat voor bijna 750 miljoen euro aan aandelen om de belangen van KLM op de lange termijn te beschermen. Kamerleden van onder meer D66, PVV en PVDA zeggen nog niets te merken van de invloed. Ze vinden dat ze daar te weinig over horen van Hoekstra en willen duidelijkheid. Euthanasie is in Italië vanaf nu onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat heeft het hoge rechtshof bepaald. Er moet sprake zijn van onaanvaardbaar lijden, onherstelbaar letsel... en de patiënt moet zelf keuzes kunnen maken. Aanleiding voor de uitspraak is de zaak van een muziekproducer... die bij een auto-ongeluk blind werd en verlamd raakte. Hij kreeg in 2017 euthanasie in Zwitserland... waar hij naartoe was gebracht door een Italiaanse mensenrechtenactivist. Die gaf zichzelf aan in Italië om de zaak voor de rechten te krijgen... omdat hij vond dat de wet niet deugde. Een aantal leden van het Amerikaanse congres heeft de klokkenluidersmelding ingezien over een telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. In dat gesprek vroeg Trump Zelensky een onderzoek te starten naar de democratische presidentskandidaat Biden. De democraten zijn naar aanleiding van het gesprek een onderzoek begonnen dat kan leiden tot een afzettingsprocedure tegen Trump. Later vandaag getuigt het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst over de melding. De klokkenluider zelf zal waarschijnlijk de komende dagen ook nog worden gehoord. Het weer wisselen bewolkt we met plaatselijke bui. Het is zo'n 13 graden. Later vandaag vanuit het westen regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A7 nu vanaf de afsluitdijk naar Zaandam. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord, Bijna drie kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp. Vier kilometer file door bergingswerk. En de vertraging is uh, tien minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Uh, het is 3 uh, over 8. En uh, dit is uh, ZFM in de Morgen, het geluid van Zandvoort met de leukste muziek. En die hebben wij. Die hebben wij vanochtend voor jou. En uh, welkom. Oh, en dit is er zo een. We hebben de zin in vanochtend. Is niet zo best weer, maar dat for mag de pret niet drukken. Allemaal, hartelijk welkom. Hoop dat ik je radio aan hebt staan, anders hoor je dit niet. For the longest time. Alle leukste muziek hierbij ZFM. En we hebben allemaal nieuws. En over cultuur evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn. En natuurlijk weer en verkeer. En daar hebben wij een, een, een, een hulpje voor. Hey Google, wat is het weer vandaag? Vandaag zijn er buien in Zandvoort met een maximum van 19 graden en een minimum van 14. Nou. Op dit moment is het 15 en bewolkt. Ja, het is niet uh, het allerbeste weer. Maar ja, ook dat moet, hè. Ken je deze nog? Bluff en the Counting Grouse.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 uit Nederland en de countergrouse uit volgens mij Amerika. En uh, het geweldige uh, holiday in Spain, oftewel vakantie in Spanje. Maar ja, dat is natuurlijk altijd lekker om even eruit te gaan. Maar we zitten nu bij, uh, in Zandvoort bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Ben je al op? Heb je al een kopje koffie? Nou, dan uh, gaan wij gezellig en vrolijk de dag in met de volgende plaat. Hier is David Bowie.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 Het is om? In 1969... David Bowie... zijn eerste hit, eerste grote hit... eerste wereldhit... en daarna volgden er nog veel meer. Ook in 1969 op deze dag... kwam het album... Uh, Abbey Road van de Beatles uit. En het is nog... 96 dagen... voor het nieuwe jaar. Allemaal van die leuke dingen... die je hier hoort bij ZFM...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 1989, de, de Bengals. Stond zeven weken op nummer één in Nederland. Hij was het hit van het jaar 1989. Hij ja, zal nog meer hits hoor. Walk like an Egyptian. Niet uh, onderschatten. Mooie platen, leuke platen. Goedemorgen. ZFM in de mm -hmm. Bij ZFM in de Morgen. Nou, en de volgende is weer een beetje dansen. kom je dansen uit je bed uit. Dat moet toch leuk zijn. Alexander O'Neill bij ZFM. Alexander wij bij ZFM, goedemorgen. En dit weekend uh, 29 september het Chanti- en Zeeliederenfestival in Zandvoort. Het begint om uh, kwart voor elf in New Unicum. En van 12 uur tot uh, half zes in het centrum van, en uh, op het strand. Dus uh, ja, leuk om te kijken, leuk om te horen. Dat nou, zijn de mooie dingen die we in Zandvoort meemaken. er zijn nog meer leuke dingen hoor, maar daarover straks meer. ZFM met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerhit. Ja, de zon straalt uit de muziek. Dat kan je zeggen. En dat is natuurlijk altijd leuk. En lekker, want dan blijf je toch een beetje warm van binnen. do? get down? Cool and the gang. I wanna get down on it. En swing even mee. Vijf en half negen. Schenk nog een kopje koffie in. Doe ik dat ook. Goedemorgen.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 by standing on If you really won't take a chance by standing on the wall, get your back up off the wall. Listen, baby, you know I want to go and do Ooh. De gang bij ZFM bijna half negen. Get down on it. En uh, als je in oktober nog wat uh, zoekt om te doen, nou dan zit je in Zandvoort goed hoor. Want we hebben Zandvoort Goals Wild, Zandvoort Goes Wild. Moet je maar even kijken op de website zandvoortgoeswild.nl En dan zie je wat er allemaal te doen is: open jutterdag op 2 oktober, publieksavond, sterrenwacht, wild water Goed hoor, Expeditie Robinson, uh, wat hebben we nog meer, uh, surfen, een safari-tocht, een Ja, Meer, meer, meer dan voldoende om uh, een hele mooie maand te hebben. Maand oktober is sowieso een mooie maand. En hier is Magiet, S-Huis uit Haarlem. Ja, zei ze, kom niet aan, maar het uh, Zandam. Sorry hoor. Verfrissend. verleggend. Optimaal. ZFM. De allermooiste muziek hier uh, op ZFM. Goedemorgen, het geluid van Zandvoort. Het is vier over half negen. Kom je bed uit, zou ik zo zeggen. Hier is Amerika...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 Deserves in the air, in the air, in in the air, Highway dus de snelweg in Los Angeles. Grote hit geweest in Amerika. In Nederland viel het wel mee. Maar wel leuke plaat hoor hier bij ZFM. In dit geval uitgezo uitgezocht door Kort Rijer. En zo ook deze van onze grote vriend. John Lennon John Imagine Twee keer uitgebracht in uh, Engeland. Eén keer uh, werd het uh, niet de nummer 1 hit, en toen hij dood was geschoten in 1980, werd het wel een nummer 1 hit. Hier is Gloria. Het heeft wat hits gehad hoor. We hebben er wat op gedanst in Chin Chin. Met onze wijde pijpen. En onze glimmende schoenen. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM FM Goedemorgen. Je luistert naar GM Loogman bij ZFM. Zetten hem, hey Google. Vertel eens een verhaal. Op een dag waren er een hoofdrolspeler en een aantal ondersteunende personages. Samen gingen ze op een kwestie en een reis door de tijd. Heel spannend allemaal. En het einde was verrassend, want het was allemaal gedroomd, of toch niet, laten we het een open einde noemen. <laughs> In Nederland heeft ze jarenlang nog een tuinprogramma gepresenteerd. Op de BBC. Verschrik van tuinen. Het er... oh, je hebt er... Kim Wild, Four Letter Word. Is nog een hit geweest in Nederland. En bij ZFM, kwart voor negen. Krijg jij de mooiste en leukste muziek. En ken je dit nog? Right in time. Right on time. Van Black Box Loegband, mm -hmm. bij ZFM in de morgen. Black Box en ze kwamen uit Italië. Tot nog tien jaar bestaan. En dit was hun grootste hit, Black Box. Wij ZFM, het geluid van Zandvoort. Met natuurlijk uh, het beste nieuws over de cultuur, de evenementen, gemeente, nieuws en politiek, sport, welzijn, verkeer, weer. En je kan ons beluisteren op de FM. Op de 106.9. En op de kabel. Op 104.5. En ook op Psycho. Maar dan krijg je er ook nog een beeld bij. Op kanaal 40. Ja. Zet hem eens overal te beluisteren. Lieve luisteraars. Hier is Rolls Royce. Duistert naar G.M. Logenman bij ZFM. Rolls Royce bij ZFM. En uh, Is This Love? En ken je dit nog? The Righteous Brothers. You lost that loving feeling. We hebben het allemaal om vijf voor negen.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 Het Loving Feeling uit 1965. De eerste hit van de Righteous Brothers. Later volgt ook nog Unchained Melody. En dat is uh, nog een grote hit geweest. Goedemorgen ZFM. Genoeg gezongen jongens. Kom op naar huis. Heeft het voor de Westkust. Dit is ZFM. Nog een klein stukje, Billy Ocean, voor het nieuws. Het weer, het verkeer en de boodschappen. Dus ik zie je na negen uur terug. Kom op, Billy. Zet hem op, je kan het.